Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucien Roodbal, Bernard Robben en Gerard de Groot. En de techniek is vanavond in de vertrouwde handen van... ...Johan. Stefan die is niet aanwezig. Um, vanavond Gods de Kring gepresenteerd door Gerard de Groot en Bernard Robben. En we hebben eigenlijk al interessante gasten, namelijk... ...Koud Koolen en wethouder Theo van der Heijden... Het gaat namelijk over de voorgenomen doorsteek van parkeerplaats naar woonerf Oranjeplein. Daar stond een stukje over in het grootste belang. En de voormalige wethouder Jan Vergoenedaal met een terugblik over zijn vier jaar durende wethouderschap. We zijn benieuwd hoe het nu met Jan gaat en of hij de politiek mist en zo, maar daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Maar we beginnen altijd zoals van ouds met een rondje. Wat viel u op in het bij voorkeur Gordense nieuws? Hoeft niet per se goor, ze dus mag ook andere nieuws zijn. Maar in ieder geval, een nieuwtje waarvan waar jullie het de moeite waard vinden dat even te melden. En we beginnen altijd met de gasten. Wout, wat viel jou op? Wat mij opviel was uh, de schitterende van, van Persie. De ja. mooie snoekduik, die viel mij heel erg op. Uh, jammer dat het geen goorlenaar is, hè? Dat is jammer. <laughs> Volgens mij is hij dat. Hij komt volgens mij uit Rotterdam, maar dat ja. maakt verder niet uit. Want anders T.U. stond Goorlem meteen op de kaart. Hè? En ja, ging, hem nooit ja. van af. ging er dan. nooit meer vanaf. Daarom ja. ging uh, er nooit meer vanaf. Verder uh, denk ik wel leuk is om te vermelden dat aanstaande weekend het uh, midzomerfestival is. Ja. Wat altijd uh, een hele leuke en gezellige happening is. Dus ja. Ja, daar wil ik ook even aandacht voor vragen. Ja. Onder de naam van een Swinging Sunday. Ja. Goor de Bruist, ja. Ja, dat stond belang op 22 juni. Uh, Omvat tevens ook een boeken- en kunstmarkt, winkels zijn open, de mid-zomerloop, te Goorle en er is een dorpsbarbecue dus. Ja. Voor ieder wat wils volgens dus centermanager Wim Oussens. Ja, ja prima. Wat ja. was jouw nieuws. Dat was mijn nieuws. Het is niet alleen Goorle-Bruis natuurlijk, van komend weekend, maar als je kijkt, we hebben enkele weken... Sorry. We hebben enkele weken geleden het lentement gehad hier in Goorle. Ja. Uh, vorige week, uh, of tenminste met Tweede Pinksterdag, uh, de streetrace. Ja. En nu komend weekend ja. weer allerlei ja. activiteiten, maar ik zie dat mijn ex-collega uh, ook uh, ja, daar aandacht uh, voor wil vragen. Maar ik denk dat het uh, inderdaad Goorden bruist, als we naar de afgelopen weken kijkt ja. en, en de komende uh, tijd nog. Dus dat maar, is, uh... maar, maar ik vind überhaupt dat er altijd in Goorden best veel te doen is. Dat valt, valt me wel op. Het is, het is inderdaad een, een bruisend dorp. En we zijn altijd bezig met een bepaalde commissie om gorelen op de kaart te zetten. Maar ik denk wel eens van, nou jongens, lees de krant erop na, of stadsnieuws, zelfs volgens belang. Maar je ziet het regelmatig, dat er wel wat bijzonder aardige activiteiten in, in gorelen de ja, revue passeren. Zeer, ja, zeer meer. Leuk dorp. Ja. Zo is dat. Theo, had jij het nieuws? Ik kan alleen maar onderschrijven dat het een leuk dorp is. Ja. En uh, jij zegt van, uh, uh, uh, uh, het bruist, maar in mijn optiek zou het wel wat meer mogen bruisen. He, als ik bepaalde ontwikkelingen zie. En gelukkig zijn we nu bezig met de, de streektafel en de ontwikkeling. En dat gaat ook de goede kant op. Dus er komt weer een nieuw activiteit en evenement bij. Nou goed, we hebben het net over het midsomernachtfeest, zomernachtfeest Maar smiddags is die midsomernachtloop ingehouden, ingehoord. Dus ja. dat is uh, ook wel interessant. Maar ik wil er twee andere dingen uh, even aanraken. Ik ben afgelopen zondag ben ik naar de open dag geweest van Jos Huisbrecht. Van onze Zandtijnd. He. Die ja. heeft daar een, een prachtige... Uh, uh, uh, uh, boerderij met daarbij een, uh, een minicamping met uh, een zorge, uh, evenement erbij ja, ja. en die man die, die is toch in staat om constant uh, de Nederlandse pers te halen en nu ook weer, volgende week komt SBS weer op, bezo op bezoek bij hem. Omdat hij, ja, hij heeft die koek knuffelen. En op een of andere rare manier weet hij dat goed te vermarkten. Ja, ja, ja. Dat je daar met zo'n zo Belgische dikblauwbik, stier of beest, hoe heet zo'n Ja, Daar kan je mee knuffelen. Ja, ik <laughs> als ik een beest zie qua omvang, dan zou ik het niet durven. Want nee, ik weet, ja. als, ik, als die één keer omvalt en dan valt op mij, dan ben ik geplet. Ja, maar, ik, ik, ik durf het ook niet hoor. want hij zegt, wel, maar ze doen niks. Maar, maar als, ik vind als, het die wel hartstikke... als je die bakbeestje ziet staan, dan, ja. dan, dan het ja, Maar ik weer. vind het wel hartstikke leuk dat, dat die, die man daar zo ja. enthousiast is. Ja. En natuurlijk ja. moeten we niet vergeten, onze uh, uh, Marleen van Eersel, die weer een mooie prijs gehaald heeft met de beatsvolleybal. Niet alleen vorige week Europees kampioen, maar nu is het toch weer derde geworden daar uh, in Moskou. Uh, in Moskou, Moskou dacht ik, ja, ja, ja. Ja. ja. Dus wat dat betreft uh, hebben wij toch wel, uh, ja, toch niet alleen dat. En als je dan kijkt naar afgelopen vrijdag, donderdag Jan, kijk even naar jou, uh, de, de, de, de, de sportmiddag met betrekking tot de jeugdkampioenen in, in, in, in Goorlen. Ja. Maar toch bijna zo'n zo zo zo 27 uh, jeugdkampioenen. qua voetballen, GSBW, VOAAP, uh, uh, uh, badminton, uh, kunstzwemmen. En als je dan ziet, dan ook daar bruist het. Dus niet alleen in de activiteiten, maar ook in, in sport en zo bruist het in Goorlen. Een bruisend en florerend dorp. En dat willen we zo houden, graag. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik, wel, ik vind het ook plezier om in Goorlen te wonen hoor, zonder meer. zonder meer. Dat was jouw nieuws, Theo? Ja. ja. Gerard, had jij nog. Uh... Ja, het meeste is natuurlijk nu al uh, verdwenen. Behalve dat bij de, de ene doelpunt van Van Persie er nog vier andere waren. <lacht> uh, die ook heel mooi waren, uh, allemaal. Die van Persie was het mooiste. <lacht> Technisch het moeilijkste. Maar uh, wat ik toevallig ook hoorde was: uh, blijkbaar helpt dat, uh, goud leidt tot goud. Dat Irene Wust bij de dames hockeyfinale was, die daardoor onmiddellijk uh, goud wonnen. Dus ik ga er toch vanuit dat ze binnenkort naar Brazilië vliegt. Ja, want het helpt wel. Ja, ja zou het. Ja. Ja, als, als een soort mascotten of zo. Ja. Dan, uh, Irene ja. is erbij, dus nu gaat het lukken. Sp sporters voor sporters. Ja. Nou, nee, dat, dat is me toch de afgelopen maanden opgevallen. Hoe goed dat ook vergolen is dat je zo'n sporter uh, niet ja. in huis hebt. Maar uh, wel direct verbonden met een aantal van de gemeenten. Nou, daar weet Jan heel veel van te vertellen. Heb jij juist een paar keer op het vliegveld mogen ophalen. Ja, dit is. Uh, de of het vliegveld op, opgehaald. De opgehaald. We ja. afgelopen uh, wereldkampioenschap ben ik naar Herenveen geweest samen met onze burgemeester om haar namens scholen zeg maar, aan te moedigen. Om mm -hmm. zo te zeggen. Dus mm -hmm. verschillende keren van het vliegveld opgehaald. En wanneer ze weer een prijs gewonnen had. En het is natuurlijk zo, wij hebben altijd gezegd golen op de kaart zetten. Dat ja. is nog een slogan die hier uh, ja. op geld doet. En uh, met Irene Wust, ik denk wel dat, we daar, dat zij ja. golen echt op de kaart heeft gezet. Ja. Het is van haar natuurlijk ook de prijzen dat zij overal waar zij komt... ...en als ja. zij gehuldigd wordt of als, ja. waar, zij, waar zij wedstrijden rijdt... Ja. ...zij altijd ook golen zelf ja. noemt. Ja. Ja. Als zij in ja. haar woonplaats ja. of waar ze vandaan ja. komt of ja. dus... Uh, ja. Zij promoot nou, Goorle ook. Pro echt... Ze maar... ook... hebben ook, toch ook niet voor niks... toen een, een, een, een riante onderscheiding gehad. Dus niet, uh, ja. dus, nou, dat, dat verdient ze ook, hè? Ja, ja. Eh. ereburger van de gemeente Goorle. Ja. En ik ja. denk als ja. iemand, uh, iemand dat verdient... Ja. dat zij dat ja. uh, daadwerkelijk ook, ja. ook is. En ze draagt dat ook ja. uit met verven. Ja, ja zonder meer. Geer, had je nog nieuws of was nee. dit jouw nieuws? Nou, ik heb dan nog wel even... dingetjes genoteerd. Inderdaad, het weekend Zomerfestival Swinging Sunday... Uh, daarnaast ook nog een expositie in het Heem Erf waar ik zelf ook regelmatig kom van uh, Jo van der Hout die man die al 80 oh ja. jaar en heel het weekend is er een, een aardige uh, expositie van zijn werken en die heeft de familie georganiseerd en de familie zou het leuk vinden volgens het artikel van het Belang. als u een bezoek brengt aan de expositie van Jo's werk ten gunst gevol ten gevolg van zijn 80e verjaardag ter gelegenheid hij speseert op zaterdag 1 en zondag 20 juni en er is van 11 tot 5 uur smiddags. Dus iedereen is van harte welkom. Nou, dan las ik ook nog in de kranten dat er in Goorlen, uh, 42, 142 4242 bosjes rozen zijn uitgedeeld. Oh ja. Vanwege mensen die dus... Uh, een lotje hadden in ja, ja, ja. de postcode loterijen. 50 zit ja. ja. Hier ja. zitten ze ook wel enthousiast. Ja. Helaas niet. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En jij ja. moet 52, bij 52, ja. 52 ja, ja. Ja. Ja. ja, Jullie willen zo nodig apart. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, en om dan zeg maar de activiteit compleet te maken op... Uh, de, wederom komt het Glazen Huis op het Kloosterplein. In, uh, vanaf donderdag 18 tot en met zondag 21 december. Dus daar komt ook weer... Uh, dat wordt ook bijzonder aardig. Dan las ik ook nog dat, even kijken, wethouder van de put, die belooft aandacht voor opruimen van het zootje aan plastic afval. Dat is maar een eenmalig huis, begreep ik, van, van, van uh, Guus van de Put. Dat wordt nou gewerkt. Dan ook nog even kijken, de makkelijke snelheid om, gaat omlaag op de dodenweg weg goorle Maar er is alleen vanuit Poppelen. hè? Poppel is ja, ja. niet vanuit Goorle. Dan denk ik van, nee. is dat toch raar, hè? Dan gaan ze de snelheid aanpassen. Ze noemen het een dode weg Ja, het is een gevaarlijke weg, maar ik denk, ja, mensen die daar voor ongelukken, die hebben het ook ja. vaak aan zichzelf te wijten. Hè? Het is een lange weg en als je daar voorzichtigheid er hoeft er niks te gebeuren, denk ja, ik dan. Inderdaad, en dan je dat tegen de bomen omhoog knalt, dat vind ik heel triestig en spijtig, maar je doet het wel zelf. En dan krijgt het de, de, ja, de lugubere naam dode weg en dan passen ze de snelheid aan, maar wel van het poppel en niet van het Goorlijk. Dat vind ik dan op zich raar. Dan werk ik toch samen en dan. Moet er even. Thee Misschien dat ja, er omdat namelijk. Uh, kom, uh, morgen. Uh, nee, donderdag zit er in de commissie. Zit, uh, uh, het duurzaam veilig maken voor de Poppelseweg. Mm -hmm. We gaan daar dus een dubbele beleiding aan. aanleggen, helemaal. En we gaan ook uh, de slechte plekken die daarin zitten van uh, asfalt. gaan we helemaal. Uh, Goed maken en we gaan daar een, Jan weet het, het is, het is nog eigenlijk nog een, een erfenisje van jou, Jan. Ja, hè? klopt. En, uh, en er komt straks nog een erfenisje van hem hoor, maar dat is wel leuk dat hij erbij is. En we gaan daar een of andere hele gevaarlijke boom, die echt gevaarlijk staat, op een hoek, gaan we ook weghalen. Dus we gaan wel A, duurzaam veilig maken. Dus dubbel veilig maken. Het is wel, het is wel de oudste bomen, die, die in Dik ja, staat, die vlak ja, bij de grenzen ja. staat aan de rechterkant van hieruit. Ja, ja. ja. Maar hij staat zo'n beetje. Bijna op het fietspad. Hè? Ja. Hij, staat, hij staat er wel gevaarlijk. Maar ja. nou, een aantal jaren geleden is het daar toen ook over gegaan En volgens de provincie stond hij ver genoeg van, uh, ja. van de weg af. Ja, maar nu niet het... meer. De... Nieuw inzicht. Ja. He? Soms ja. heb je nieuw inzicht. Maar nou. nou, daar zullen we het eigenlijk even over hebben. Maar dubbele strepen, maar dubbele strepen Dus een on onderbroken beleiding vind ik op zich vind ik goed. Dat is de Turnhoutse baan überhaupt al. Hè. En toch word ik daar wel eens regelmatig gepasseerd. Maar dus... <tied> die dubbele <tied> met die beleiding zult ook gepasseerd worden. Ja, daarom net. Ja, ja, als je ja, iemand je hebt die te veel het gedronken het heeft... of ja, de, met 200 km over die weg, de weg uit gaat, uit gaat houdt niks tegen. En nu kun je er niks aan doen. Even kijken. Jullie ook niet willen onthouden, was toch een uitgebreide brief van... Even kijken, die was van... Uh, Wim Ausums, Wim Ausums, waar heb ik hem nou gelaten? In Goorlands Belang. In Belang, ja, stevige brief van Wim. Pagina 11, als ik me goed herinner. Ja. Oh ja, parkeerboetes onder winkeliers te steunen. denk je van, nou, ik wil, ik, ik wil het toch even, wil even onder orde stellen. Want Wim die reageert eigenlijk een beetje heftig zo van: goh, vele welwillende ambtenaren, een fijne gemeentebestuur, een fijne gemeenteraad die samen met mij en zoveel anderen het centrum van willen behoeden voor een troosteloze teleurstelling, dat de detailhandel verkeerd in woelige baarheid is, waar weer, afijn, enfin, zo, praten we even door. En dan zegt ze op een gegeven moment: iedereen weet dat deze auto's doorgaans daar net zijn neergezet. Dus als ze dus verkeerd parkeren. In de geest van de regeling dus niet fout. En ze doen dit op een vroeg tijdstip. En een afstaffing van bijna 100 euro voor een vergeten blauwe kaart vind ik buiten alle proporties. Ik heb er ook ooit een gehad. Dat is heel erg vervelend. Vervolgens zegt hij: Mijn inschatting is dat Centrum Hoorn al heel veel klanten verloren is vanwege deze fanatieke bekeurterreur. Denk ik, hé, dat is een stevige. En al een dik jaar dringen we met de stichting Onnemend Goorlen en Riel. En de stichting BIS zet hem Goorl aan op een begrijpelijke handhavingsbeleid. En dan nog even als laatste uh, bij de, ons nieuwe kloosterplein. Onze gemeentelijke openbare huiskamer zal ik maar zeggen. Um, toch een misser in de aanleg van het grote tekort. Hier had gewoon even een kort parkeerplaats moeten zijn voor alleen pinners. Nou, dan kijk ik even de, de, de huidige wethouder aan en de voormalige wethouder van... Hoe reageert je hier dan op? Nou, want hij is straks de man van het centrum, die dus ja, zeg maar de twee de aan het te promoten. Als, je, als hij vindt dat dit het promoten is van het centrum, dan vind ik dat een zeer gemiste kans. Want hij promoot hier niet mee het centrum, maar hij maakt mensen bang. Natuurlijk, we hebben een blauwe zonne, die hebben we met z'n allen ingesteld, zoveel jaar geleden. En een blauwe zonne, uh, en dan is zijn stelling, die blauwe zonne moet je niet handhaven. Ja, daar stel wel geen blauwe zon in. Mm -hmm. Dus je moet daar heel consequent zijn. We hebben een blauwe zon ingesteld. Is dat ook niet een stuk makkelijker? Mm -hmm. Dat zou best kunnen. Als je een parkeergarage gratis maakt. Dan... Daar, uh, daar kan ik misschien <laughs> straks wat over zeggen. Want ook <laughs> ja. daar zit een stuk van in het, uh, in het college. Komen ja, ja. De, uh, woensdag. Maar vanuit die lijn uh, heb je een blauwe zon. Notabene op verzoek van de ondernemers zoveel jaar in 2006 ingesteld. Ja. Want dus de ondernemers hebben juist gezegd maak alstublieft een blauwe zon. Want dan hebben we ook wel doorstroming van de bezoekers. En ik begrijp best uh, dat als je daar staat en je krijgt een bekeuring dat het uh, vervelend is. Ik heb er zelf ook twee gehad. Ja. He, je, zet, je vergeet je kaart te zetten. Ja. Maar het, het is een kwestie van vergeten. Maar de ervaring leert wel, en dat is de suggestie, uh, dat uh, de kaart vergeten is uh, vergeet te zetten en mensen maar één of twee minuten staan. Dat is echt niet waar. De ervaring leert dat gemiddeld anderhalf uur. Die kaart gewoon niet staat. Nou, en dan kan je zeggen: ga maar, uh, ga maar. Is dat echt zo? Ja. Ja, ja, ja dat is echt. Uh, dat is dat, jij was, dat is, dat, is, is het, maar... deed het niet. En je werd aangehouden door de politie. Hoe lang was jouw lampje kapot? Ja, maar, maar even. Of net, net vijf minuten. Net. Van, ja, ja, ja. ja. Vijf minuten nee, maar, maar is dat proef onvoldoende vastgesteld? Dat is vastgesteld dat daar echt anderhalf uur onze staan. Onze Egon die gaat echt niet auto's bekeuren die ja, er ja. net staan. Ja, ja. En als je dan kijkt waarom meneer uh, Ausens Boos is, uh, hij heeft zelf nu bekeuring gekregen. <laughs> dan vind ik het jammer <laughs> dat hij bekeuring gekregen heeft. Maar hij heeft wel drie uur gestaan op het jammer van mezelf. Ja, ja. En hij had ook zo'n auto gratis neer kunnen zetten in het parkeergarage. Ja. Ja, ja. Dus ja, dan moet je niet op een gegeven moment, als je op een blauwe zon staat... ...weet je dat je risico's loopt. En ja. dan vind ik het jammer dat hij op deze wijze uh, uh, uh, dit weet te ventileren. U weet, hij, hij weet ook dat de gemeente bezig is om te kijken om de parkeergarage uh, per, uh, gratis te gratis maken. Te maken. Nou ja, gratis, is dat je niet hoeft te betalen, maar hij kost nog steeds een hoop Hij hoog. kost de gemeenschap, ja maar dat is Hij kost de gemeenschap ja, ja. een hoop geld, inmiddels 120.000 euro. En hij weet ook dat... Per, per, per, per, per, per jaar, jaar. Per jaar? Per jaar? Per jaar, auto, per jaar. Als hij gratis is? Ja. Dan betaalt de gemeenschap 120.000 euro. Dat moet je niet even vergeten. En aan de andere kant weet hij ook dat we al een half jaar bezig zijn om te kijken... Kunnen wij met de nieuwe blauwe zones kunnen we daar uh, uh, wat mee doen? Ja. En het aardige van het heleboel... De, de, de ondernemers op de weg zeggen allemaal... Handhaaf alsjeblieft die blauwe zon. Ja, ja. En uh, de, de, de, de gezondheidscentrum op het Rijnplein, u vraagt met nadruk: hand, alstublieft, mm -hmm. handhaven, alstublieft, die blauwe zon. Mm -hmm. Want anders krijg je ook het effect dat die parkeerplein wordt volgezet. Mm -hmm. En dat mensen die dokter moeten bereiken, of die naar het land willen, die kunnen daar ja, nog niet meer parkeren. Oké, ja. En die moeten dan ergens anders mensen in het kwijt te raken. Dus ja. het, zo ziet u dat het heel ambivalent is. Ik ja. zou mijn best in kunnen denken dat je zegt, plein 1813. Dat zou misschien, dat kan je wel vrijmaken. De wieken zou je 803, misschien... hoor. Maar goed. Hmm? 1803. Oh, 1830 zei ik, hè? Ja. 1803. En de wieken zou je vrij kunnen maken. En je zou misschien het aangelegd blauw vrij kunnen maken. Daar, daar, daar zit wel wat meer speling in. Maar, maar daar wordt op dit moment naar gekeken. Mag ik een flauwe opmerking? Uh, mag je, je altijd maken. Nu zit... <laughs> en meestal doe ik dat ook. Nu zit hier een wethouder die twee keer een bekeuring heeft gekregen. En zelf anderen adviseert: ga je in de parkeergarage staan. Waarom zijn jullie niet veel actiever richting je eigen medewerkers, ook om nu in de voorstellen die ontwikkeld worden te zeggen... ...die parkeergarage is er niet voor niks, die kost handenvol geld. De grote langparkeerders, aantallen zijn A gemeenteambtenaren, B personeel van de winkeliers. De winkeliers hebben behoefte, met name de winkeliers, aan een voorziening voor langparkeerders. Dat is een parkeergarage. En ik heb ondernemers gesproken die te bang waren... hun eigen personeel te vragen om niet voor de winkel te parkeren. En daar betalen wij dus 120.000 euro voor. Ah, dus ik even kort door de bocht. Ik geef ik direct toe. Ik weet dat er allemaal kleine complicaties zijn. Maar de langparkeerders, Daar was de parkeergarage in feite voor bedoeld. Want je keer je ze van de straat af. En boven bleven dan alleen kort over. En per definitie... Kijk of ze nu twee of drie uur staan. De meeste zijn binnen een uur weg als je boodschappen gaat doen. Je wilt ze graag ook wat langer in het winkelcentrum houden. Daar heeft Oostums helemaal gelijk in. En dat werkt niet als je een parkeerkaart twee uur hebt. Dus daar zit een stukje strijdigheid in. En daar moet je denk ik veel actiever met de parkeergarage omgaan. En ook met name richting winkeliers. Van mensen, doe daar nou wat aan. Zorg dat je personeel met de fiets komt. Want de meesten wonen op afstand dat ze kunnen fietsen. Uh, zorg dat de auto verder weggezet wordt. Zet hem in de parkeergarage en betaal daar ook de rekening van. Ja. Ja. En daar, nou, Daarnaast heb ik nog wel wat meer. U, u, u hoorde net van, van, van mij dat wij met die parkeergarage deze week een uh, besluit nemen. Ja. En daarbij een van de verzoeken aan uh, ambtenaren is om zoveel mogelijk hun, uh, hun uh, auto in de parkeergarage neer te zetten. Dat gaat wel lukken. Uh, ik ben er ook heilig van overtuigd, hè, want ik, ik, ik, luister, ik wel goed, uh, leg mijn oor wel goed te luisteren, dat dat heel snel wordt ingevuld door andere langparkeerders. En als u denkt dat het alleen maar kortparkerders zijn die daar staan, ik geloof er niks van. Nee, maar. Maar kijk, zal het uitwijzen? Uh, de langparkeerders. als je een paar groepen hebt je, die, die je redelijk goed kunt identificeren, daar kun je mee beginnen. Ja. Nou goed, wij zullen nou, onze ambtenaren en het personeel opvang. van de winkeliers zullen wij zoveel mogelijk enthousiasmeren om in de parkeerruimte te gaan staan. Maar kun je Zodat dat boven mij een maaivald... Nee. Nee, het is, uh, het is gewoon een vrij parkeerplek. Dus ik kan alleen maar moreel appel doen. En als, als, als ambtenaar zeggen, van, en ik ben ervan overtuigd dat de... Nou, 80, 59 ambtenaren zullen daar nou keurig niks doen. Daar ben ik van overtuigd. Hmm. Kijk, er zitten hier meer mensen die in dat centrum wonen. Ja. Ik ben belanghebbend, hè? Ja, ja, nou, We, we ik, zijn ik, nog ik steeds kom... bezig met het hoontje wat was er in het ja, nieuws. En we ja, moeten ja, eigenlijk nee. nog <laughs> Ja, maar Het, heeft, het komt Park. volgende week wel terug. We moeten <laughs> ja. nog <wat> de <laughs> nee. nee, het heeft ermee te maken. En het is volgens mij ook zo dat er buiten het centrum... een paar lang parkeerterreinen aangelegd zijn. Ja. Ja. De Bergstraat. Ja. Bijvoorbeeld, en nog, en nog eentje. En... Volgens mij is het bergstaand helemaal opgeven. Ja, ja, want dat is wel heel ver nee, lopen. Nee, volgens mij. Die uh, is niet opgeven. Oké, okay. maar goed. Maar die is op 800 meter afstand van een ding. Zijn. Gaat niemand met zijn winkelwagentje of met zijn. Nee, nee, nee het, gaat, het nee. gaat niet over nee, de winkelwagentjes. Het gaat over de mensen een, een beetje in het gemeentehuis. <coughs> en van de winkeliers, van de winkels, die de hele dag daar zijn. Van 9 tot 6 of zoiets iets dergelijks. Die kunnen daar toch ook hun auto kwijt. Okay. Zou ja, nou ja, ja, zou kunnen, maar zolang, als je daar niet dwingend op gaat leggen, denk ik, gebeurt er gewoon niet. Hmm. En ik moet zeggen, er zijn een aantal ambtenaren die heel netjes buiten het centrum, aan het begin van de Magritsstraat, daar keurig een auto's in neerzetten en naar het werk lopen. Maar ik denk dat er maar een paar van de goede voorbeelden zijn, maar die hmm. mensen, hmm. dat zegt Petje af. Hmm. Ja. Kan nou, dan, ma dan maken we zo bij zo deze even de oversteek naar, uh, naar, de naar jullie brief. Naar jullie brief. <laughs> ja, de doorsteek. Ja, ja. Want, want uh, naar de doorsteek, de, over de doorsteek. Uh, Nou, dat stuk. Wel awesome. <laughs> ingezonde stuk, uh, die ingezonden brief, die ligt er niet om. Uh, dat ondertekent ook Wout Kolen en Charlotte Boy. En, uh, nou, ja, als je die ding, uh, jullie zijn uh, hoogst ontevreden over de gang van zaken. Dat klopt. Ja, maar was dat zowel het voorstel zelf als de manier waarop het voorstel uh, met jullie gecommuniceerd is, als ik het goed begrijp? Kun je um, een beetje uit elkaar trekken? Dat kun je een beetje uit elkaar trekken. Het is met name uh, hoe het uh, aan ons uh, gepresenteerd is. Uh -huh. Wij hebben een brief aan de bewoners van het pand hebben wij gekregen. Uh -huh. En daar staat dat er een, uh, een, uh, een proefdoorsteek komt. Um, je krijgt een brief. ...die op de mat en dan krijg je aan de achterkant... ...staat er een mooie tekening... ...waarin de pijl suggereert dat er alleen maar verkeer... ...van het Oranje afgaat. Ja, daar staat het toch? Ja ik, het. ja, ik zie het. Dus, en er stond ook bij dat het in het Golds Belang zou komen... ...en de staatskrant, nou lees ik niet elke week de staatskrant moet ik zeggen... ...dus wij hebben het Golds Belang afgewacht... ...van 30 mei... 30 april. Sorry, 30 april. En er staat een klein stukje over verkeersmaatregelen. En omdat dit een verkeersbesluit is... ...zou dit gewoon helemaal gepubliceerd moeten worden in het groots belang. Uh -huh. En in de staatskrant, nou staatskrant... Maar, maar heeft het dat niet in het belang gestaan? Ja, ja. Het, heeft wel een het is wel gestaan. Maar Die, de, 30... de eerste melding is... Uh, ...dat moet ik daar ook eerlijk toegeven aan meneer... De eerste melding was, in de communicatie binnen de, binnen de gemeente was dat niet helemaal correct. Uh -huh. en op 7 mei is die volledig gepubliceerd. Ja, dat weet ik. Pardon? 7 volledig? mei is die gepubliceerd. Volledig? Nou, dat weet ik niet. Nee. Hij is gepubliceerd in ieder geval dat u... Uh... Dat ik wou. Maar, maar weet, weet je wat dat mij aansprak in, in jouw brief? Nee, sorry. heel even terug. Ja, ja. We, we, wat staat erin over die doorsteek? Ik heb hem niet bekeken, maar dat moet ik eerlijk zeggen. Ik weet alleen dat op 7 mei is die gepubliceerd in het gehoord dat Daar u is... doorsteek zal maken... ...en dat u informatie kan verhaal bij de gemeentehuis. Volgens mij moet het er zo in staan. Na de proef wordt aan de hand van onderzoeksresultaten beoordeeld of de doorsteek definitief is. En dit van 30 april... Stond er niet in, dus wij gaan even naar het gemeentehuis. Van, hé, hey, hoe zit dat? dat? zou gepubliceerd zijn. Uh -huh. uh, nou, dat was niet. Mogen wij het verkeersbesluit zien. En heel me meewerkend hebben ze dat gedaan. Het verkeersbesluit bestaat... drie kantjes. En in het grondersbelang van... 7 mei staan... tien regeltjes. Uh -huh. Niets over dat je bezwaar kunt maken. Helemaal niets. En dan denk ik van... Dan is die informatie die wij zo als burger krijgt, met zo'n brief en twee keer het grootste belang, vind ik volstrekt onvreden. Maar voelen onvreden. jullie je onvoldoende geïnformeerd en om de tuin geleid? Wij voelen ons onvoldoende geïnformeerd. Ja, ja. Om de tuin geleid is een conclusie, die durf ik nog niet te zeggen. Maar ik vind dit, qua dat je zegt, van, nou, de burgers worden goed geïnformeerd. Maar wat was nou de exacte aanleiding voor om, om die doorsteek te maken? Ik lees in jouw brief, in jouw ingezonden stuk, dat het dus uh, te maken heeft met uh, de verkeersveiligheid. Um, er zou sprake zijn van heel veel zoekverkeer, waardoor er veel onveilige situaties zouden ontstaan. Zoiets verzin je niet, staat in het brief. Het staat echt voor het doorsteek. Dat zoekverkeer kan toch gemakkelijk worden ontvangen door een fatsoenlijke bewegwijzing aan te brengen naar de verschillende parkeergelegenheden. Als dat een reden zou zijn om zo'n doorsteek te maken, dan vind ik een persoonlijk ook wat aan de zwakke kant. Maar daar kan Theo misschien op reageren. Daar wil ik nog heel eventjes uh, een beetje op aanvullen. Uh, een van de aanleidingen is dat mensen die met behulp van het navigatiesysteem mm -hmm. zoeken naar het Oranjeplein, dat die, die de weg kwijt zijn. Uh -huh. En nou denk ik van, mensen die hier in Golen komen, als ze al een keer het navigatiesysteem moeten gebruiken om daar te komen, nou dan rijden ze ene keer verkeerd en de volgende keer weten ze precies waar ze moeten zijn. Uh -huh. En dan denk ik van, dit is wel een heel zwak argument. Uh -huh. En dan wil ik graag de wethouder uh, laten reageren. Nou, is Theo is eventjes de plaats van de plaats van ja, nee, nee, nee, de plaats van de plaats Ik kom even... van de plaats van de plaats van de lucht vallen. de plaats zo de plaats van de plaats van de plaats van de plaats van de plaats van de ondernemersvereniging. Die komen iedere keer in het overleg met de ondernemersvereniging. En dat heb ik al, BIS Centrum de ondernemersvereniging hebben ze het over de bereikbaarheid van het centrum? Mm -hmm. En de bereikbaarheid van het centrum laat nogal wat de mensen over, zowel vanuit de Belgische kant als vanuit de Noordkant, vanuit, uh, vanuit uh, Goorlen. En iedere keer, en, en, en, en, wij, en wij zeggen altijd gekscherend, uh, en ik kan het van beamen, van we weten de mensen wel Goorlen binnen te trekken, maar we krijgen ze er niet meer uit. Want mensen kunnen bij. Nou, we hebben daar heel veel aan gedaan in de bewegwijzering. Ja, we hebben echt veel gedaan aan de wegwijzing. En dus Het zou nog misschien een stukje beter kunnen. met een goede verwijzing naar het parkeergarage. Ook dat hebben we gedaan. Alleen, daar kan je nog over twijfelen... of die net voor die boom wel goed staat. Maar dat is een andere uh, discussie. En, uh, en, en we krijgen veel mensen... die zowel bij het gemeentehuis komen... als vanuit zorg, kregen we ze iedere keer de opmerking. Ja, de mensen... als ze via het navigatiesysteem binnenkomen... of nou bezoekers van het gemeentehuis zijn... of bezoekers van het centrum zijn... die komen je aan de verkeerde kant van het ruimplein uit... En dan krijg je zoek. Dan gaan die, die mensen moeten gaan zoeken. En daarmee creëer je ook een stuk... Want je weet dan niet, als je onbekend bent, echt onbekend bent... Of je dat centrum een keer bezoekt als toerist of als, als uh, enkeling... Dan kom je aan de verkeerde kant uit. En dan weet je niet meer waar je heen moet. Want weet dan maar dat je weer terug moet naar de Van Om er weer uit te kunnen komen. En als je daar weer je Tom tomtom zet, word je weer teruggestuurd... Ja, dat ja, maar zeg kant. ik dan, zijn jullie begonnen met tom, tom te benaderen om te zeggen dit gaat niet goed? Nee, tom. tom die, die legt, ja, dat is waar. En die zegt van wij leggen de kaart op elkaar en wij kiezen de, de kortste weg. Nee, want die houden rekening met. Uh, Moet je de microfoon spreken hier Die rekening met blokkades die zich voordoen. Eenrichtingsverkeer. Oh. Uh, hey, obstakels in de weg waardoor je niet door uh, kunt rijden. Want daar is geen sprake van. Nee, Het beleid, nee Want, want die je komt op, op de rijplein uit. Maar nee, je komt niet op het Oranjeplein ja, je uit. Je Rijnplein komt in de Prinsessenstraat uit. uit. Nee, je ja. komt in het Oranjeplein uit. Want die, die zijkant is Oranjeplein. Ja. En daar komt je op daar, uit. Het Oranjeplein zelf kun je niet opkomen. Nee, en van dat die kant uit niet. En dat is uitdrukkelijk de bedoeling geweest van alle plannen die daar gemaakt zijn. Ja. Dat de Prinsessenstraten, die zou de verkeersarm uh, worden. Nou woon ik aan de andere kant. Dus daar had ik geen last van, maar ik heb dat wel geweten. Het enige wat ooit een plan is geweest, is dat over het Oranjeplein zou een fietsroute komen. In de Magrietstraat. Ja. En die is geschrapt. Ja. Want ik fiets altijd over het Oranjeplein, dus ik wist heel goed wat er kan gebeuren met communicatie. Er was een, een fietsgroet en die was opeens weg, ja. ingesproken, ja. uitgesproken. Ik snap dat er een probleem is, alleen vraag ik mij af, nu met de oplossing van het probleem, ga je iets heel ingrijpends veranderen, namelijk de functie van de Prinsessenstraat de potentieel veranderen. Kijk, de, de, de, de, de regels en de wettelijke regels betekenen dus dat wij overleg moeten hebben met de politie. Die is geweest. Dat is een wettelijke bepaling. En die zeggen ook, het is veiliger om daar een doorstreek te maken. Nee, nee. Ho, ho, ho, ho. Pardon. Hem ook, de politie heeft geen bezwaar tegen het nemen te nemen een verkeersbesluit. Nee. Ik wil niet zeggen dat het veiliger is. Maar die hebben, want wij hebben contact gehad met de politie. En die zeggen van, het is een proef. Wij kunnen... Op dit moment niks doen. Wij kunnen pas iets doen als het dus echt gevaarlijk is. Als er dus calamiteiten gebeuren. Maar je zegt het is een proef. Moet je daar wat, wat, wat bouwkundige activiteiten voor gaan verrichten? Die, die nee. geld kosten? Nee. Het enige moet dus een doorsteek maken. Oké, dat kost toch geld? Ja, er valt in ja, geld. Die, maar, die maar er hech, valt in die hech, geld. Die heg ja, moet die eruit. Weghalen, is het in kosten ja. valt dat nee, veel mee. Nee, in nee, kosten valt dat. Er zal in kosten meevallen. 1000 euro ook. Kosten viel heel erg mee. Dat is prima. Wat er wel aan de hand is, de, het Oranjeplein, koud, drie maanden, gewoon, zeker die, de parkeerterrein, is nou helemaal ingericht, uh, met, met, met struiken, met, met banken, enzovoort, enzovoort, en dan wordt er weer gebroken. Ja. Ik vind het heel erg. Is het probleem gekwantificeerd? Hoeveel mensen zoeken? Omdat we namelijk die, die, die, die, die, die, dat zoekverkeer willen in beeld zien te krijgen. En we hebben gezegd, nou, we gaan het gewoon monitoren. Dus dat is, we gaan het eerst een nulmeting no doen. Dan gaan we uh, zes maanden proef doen. En dan gaan wij opnieuw terug. Dan gaan we opnieuw terug van, uh, van uh, doen we, gaan we het permanent maken, ja of nee. Nou, er zijn, dat heeft meneer gelijk. Er zijn heel veel bezwaren. En we hebben ook besloten geen eerste hele bezwaarprocedure af te handelen. Dus we zullen niet op voorhand voorsorteren zonder dat we alle bewaarschriften hebben afgehandeld. Nee, maar en als een bepaal... Dus als Die doorsteek wordt voorlopig nog niet gemaakt. Die doorsteek zal nog een paar, een paar maanden op zich wachten nu. Mag ik hier? Want nu wordt er een voorstel gedaan want ik probeer het te snappen. Blijkbaar doen zich gevaarlijke, ingewikkelde nee, problemen een potentieel. Ja, maar dat is er al twee jaar, uh, blijkbaar. Uh, waarom is er dan vorig jaar niet gewoon even geteld? Hoe groot dat bereikbaarheidsprobleem is? Nu wordt gezegd, we gaan nieuw beleid uh, invoeren, potentieel. Mm -hmm. Dat voeren we in. Nu gaan we een nulmeting doen om te kijken of er eigenlijk wel behoefte is aan dit beleid. Nadat nou, we beleid dat het beleid geaccordeerd hebben. We willen weten van die proef. Dan moet je ze een nul meter doen. Ja, maar, maar als er geen probleem is, omdat er namelijk maar drie auto's per dag dit zoekprobleem hebben, dan zouden wij dit besluit nooit genomen hebben. hebben nee, maar maar er is er dus hoe, hoe komen jullie aan die cijfers? Hoe, hoe, hoe hebben dat paard? Er zijn alleen de klachten van, uh, van de winkeliers. Zeg maar. ja, die mensen, die meneer, die kwam en die heeft het riekdier rondgereden. Ik, het is net, Volgens mij is het een beetje een natte vingerwerk. Maar even wat, hebben jullie, hebben jullie met, met de gemeente gewoon goed overleg gehad? Ik bedoel, jij schrijft zo'n stuk, nee, he, er staat zo'n nee, nee. stuk hier in het voorbelang. Ik neem aan dat het zover komt dat het toch met de bewoners overleg is. Nee, Ik nee, ken de... deze gemeente wel als een gemeente die met zijn burgers overleg de... De... pleegt. Nee, is overleg. Er is geen overleg geweest. Er is geen overleg, overleg geweest. geweest en in die eerste nee, brief. Het is is, is, is bevoeg... daar een reden voor? Ja, het is een bevoegdheid van het college, namelijk, een verkeersbesluit. Oké. Okay. Dat oh. is ook prima. Oké. Okay. Alleen, er is, geen, er is geen overleg geweest en in die eerste brief daar staat dan, we zijn geïnteresseerd naar de ervaringen van de omwonenden. Dat wil zeggen van nou, dadelijk is die proef en dan mogen jullie zeggen hoe dat dan bevalt. Terwijl een verkeersbesluit, gewoon daar kun je bezwaar tegen maken en dat wordt eventjes in die brief, wordt gewoon even vergeten. En dan denk ik van... Nou, in het verkeersbesluit niet, hè? Nee, maar die heeft, niet, die heeft niet iedereen gehad. De mensen, hebben, de, besteden mensen, besteden. De, mensen, de mensen hebben deze brief gehad. En het hele verkeersbesluit heeft niet in het belang belangrijkste. Maar je, je moet dat tegen elk besluit bezwaar kunnen aantekenen. Nee, maar hij heeft nee, de nee, staatskrant nee, nee, staan. Nee, nee, nee. Ja, maar de staatskrant lees ik ook niet. Nee, nee, nee, ik lees ook niet. Nee. Nee, ook niet. <laughs> die ook niet. Heel heel nee. Heeft hij op internet staan? Heeft hij op, ik, kijk, ik kijk even naar mijn collega. de Mensen, gezien de tijd, hoe, hoe gaan we hier uitkomen? Jullie gaan nog met elkaar overleggen? Of in, in welk stadium verkeert nou, het? Nou, nu? Wat ik daar tegen gezegd heb, wij zullen geen onomkeer besluit nemen. We gaan nou. eerst alle bezwaarschriften op een keurig nette manier afwerken. Nee, maar er zijn geen bezwaarschriften. Ja, er zijn Want je een, kunt geen bezwaar maken. Ja, er zijn, er zijn wel, mensen die. Er zijn 120 zijn. bezwaarschriften. Ja. Er zijn genoeg mensen die het er niet mee eens zijn. Wordt dat ook als zodanig uh, opgepakt? Mensen die het er niet mee eens zijn. Ja, dat, wordt allemaal, dat moet één van één. Moet dat, af, moet dat afge afgewerkt worden. En dat duurt nog ja. wel eventjes. Dat is niet een kwestie van doe even twee weken. Dus Kun je die... met deze toegang, toezegging uit de voeten? Nou, uh, nog niet helemaal. De verkeersproef uh, die die wordt uitgesteld. Wij gaan eerst de niet in en ja. zolang wij in de bezwaarschriftprocedure zitten, zullen wij niet aan die proeven beginnen. En hoe lang duurt die procedure? Zes ik, weken? Ik, ik, ja, nee, nee, nee, nee, nee dat de, dus zal wel dus langer duren. Dat is twee, drie maanden. Zeker nee, maar dat er antwoord is en dan komt ja. de volgende fase ja. dat je kunt reageren op het antwoord van het collega. Maar ze gaan voorlopig gaan die dus niet maken, ze gaan eerst alle bezwaren behandelen. Althans maar, erop reageren, zo begrijp ik Maar hebben ik jullie het. al een briefje gestuurd naar de bezwaarmakers... dat er een briefje komt om antwoord te geven? Ik, ik heb een, een de, beetje de, de, de, de praktische de postie, wanneer was de termijn afgelopen? Uh, zes nou. weken na uh, 6 mei. Uh, dus dat is deze week geloof ik. Hè? En dan krijgen alle bezwaarmakers uur, 48, een brief. Dus die... Uh, dus 18 18 juni. Het is dus zoals zes weken na die... Gewoon als belangrijk van 7 mei. De, mei. Waar, de, 7 mei. Die, ja. waar die dan in, met ja. een klein stukje instond. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is 49. Uh, Zes oh, weken na. Nou. Deze, deze week 18. Deze week 18. En dan volgende week gaan we alles afwerken. Oké. Okay. En dan zullen ja. alle mensen een, een, een schrijf krijgen dat hun bezwaarstuk in behandeling is genomen. En dan, ja dat duurt toch wel een tijdje want jo. dit is en, niet zo 1, 2, 3 opgelost hoor. Komt er dan ja. ook nog iets van een hoorzitting of wordt alleen het bezwaar gelezen? Hoe gaat het verder in zijn, in zijn Ik werk? Ik neem aan als er bezwaarschriften zijn dat die bezwaar behandeld worden in de bezwaarschriftencommissie en dat de bezwaarmakers worden uitgenodigd. Ja. Dat, ja, dat is de normale procedure. Dat is duidelijke taal. Best, uh, Wij gaan de gemoederen weer een beetje op één lijn zien te krijgen met een aardig muziekje. <laughs> en ik heb meegebracht een, een, een, een cd van Willem Duis muziekmoziek, van heel lang geleden. Ik ga draaien een nummer Nancy, dat is een Frank Sinatra klassieker. De muziek is van de Amerikaanse componist Jimmy Van Heusen. En de tekst, de Nederlandse tekst, is notabene van Willem Duis zelf. Luister maar eens. En de zanger is Corrie Wallen. Houd van ooit. Ze heeft lak aan gewichtige dingen. Ze krijgt alles in iedereen dan. Als ze praat Zij zegt, dag man. Ze is met geen filmster te vergelijken. Wie kan als zij zo guiter kijken? Ze maakt een feest van mij. Mengen met een lieve lach. Ze heeft lak aan dingen. Ze Praat, lijkt het eerder op zingen Hoor hoe ze zegt Dag mam Ze geeft me tien maal per dag een kusje Sorry meneer Ze heeft geen zusje, maar ik wou dat u haar zag, mijn ziet met haar lieve land. Wees de laughing face van Corrie Brokken. Nou, nu is onze gast Jan van Goenendaal met een terugblik op vier jaar wethouderschap. Goh Jan, toen ik vanmiddag even aan jou zat te denken, ik bereid dit soort zaken toch altijd een beetje voor. Toen dacht ik zo van, John Osborne schreef heel lang geleden een toneelstuk. En dat heette Luke Beck and Angel. Omzien in vrok. Omzien in vrok. Ik denk voor eerst eens aan Jan vragen van, hoe gaat het met jou? En ben je weer werkzaam bij de Belastingdienst? Het gaat met Jan uitstekend. Dus je hebt in ieder geval een heerlijke bruine kop, als ik het zo ik mag zeggen. Ik ben niet op vakantie geweest, dat is puur ja. de Golense zon. Kijk eens aan. Ja. Die uh, golen bruist, maar niet alleen ja. in Gool, schijnt ook regelmatig de zon. Maar je ziet er goed uit Jan. Ja, dank je. En het is in ieder geval zeer zeker niet zo dat ik omzie in brok. Nee. Zeer zeker niet, want ik heb vier hartstikke fijne jaren gehad. Fijn samengewerkt met mijn uh, collegepartners. Ja. Uh, als ik zo vrij mag zijn, durf ik gerust te zeggen dat we de afgelopen vier jaar waargemaakt hebben voor een, groot, voor een heel groot gedeelte wat we in de tijd hebben beloofd en wat we samen hebben afgesproken met de collegepartners. Ja. zijn de VVD en het, uh, en het CDA. Ja. Uh, ik denk dat we zowat 95% van het collegeakkoord hebben uh, uitgevoerd. Of tenminste uh, ja, heel veel dingen in gang gezet. Maar de meeste dingen zijn ook inderdaad al afgewikkeld. Ja. Dus ik uh, kijk er met heel veel plezier op terug. Ja. Alleen dat omkijken in brok, ja, jij zult hoogschijnlijk bedoelen uh, de manier waarop ik dan weggegaan ja. ben en ja. waarop mijn, mijn partij afscheid van mij heeft genomen. Ja goed, ja. Als ik zeg al, daar is al veel over gezegd en geschreven en ja. Uh, daar, uh, ja, om daar nog op terug te komen dat, uh, ja... Verzag ze die pijn op den duur? Dat, ja, de ik bedoel... De, ja, de tijd heelt alle wonden. De tijd heelt alle wonden. Alleen maar. je weet natuurlijk, na vier jaar... Als je aan politiek begint... En ja. je begint zoiets? Na vier jaar ja. kan het afgelopen zijn. Ja. En voor de laatste keer... Ik zal het nog één keer zeggen... Dat, ik heb daar hartstikke begrip voor natuurlijk... Ja. Dat men eventueel iemand anders op het oog heeft... Of men wil van koers veranderen... Of ja. men denkt dat men beter heeft. Dat kan. Dan ben, dan ben je natuurlijk ook teleurgesteld. Maar het is mij puur gegaan... En dan de, je je waarop, hè? de manier waarop. Ja, ja. ja en verder is niet... Ja. Dus ik uh, kijk ja. zeer zeker niet om hun rok, want ja. ik heb vier... Ja. Ja, ik ja. heb het, uh, nee, bij want, het afscheid want, tic, van de ambtenaren, heb ik het ook gezegd. Dat ja. klinkt een beetje in het gek misschien, maar ik heb vier fantastische jaren. Ja. Want ja. tik op, op internet uh, Jan van Groenendaal in, Jan, wereldwijd, ja. en uh, daar komt hij hè. Afscheid wethouder van Groenendaal, de, de speech van, uh, van de burgemeester. Ja. En dat was toch een heel lovend verhaal. En inderdaad, er springt dus uit, duidelijk was, al, das, uh, al, al dus onze burgemeester, <coughs> dat jij van het werk van wethouder hebt genoten. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb net bijzonder veel plezier gedaan. Ja, ja. Als je nu terugkijkt uh, op die vier jaar, dan zeg je van, daar ben ik nou het meest tevreden uh, over. Daar heb ik echt een verschil gemaakt, of kunnen maken. Nou, uh, de uh, dingen die we van plan waren, want het verdelen is dat natuurlijk wat routineachtig, maar denk je van ja, daar heb ik mijn nek voor uitgestoken en dat is gelukt. Nou, dat zou ik zo niet willen zeggen. Ik zou dan wel zeggen, daar hebben wij als college de nek voor uitgestoken. Mm -hmm. En dan bedoel ik vooral uh, het niet doorgaan van de verplaatsing van de sportvelden. Ja, ja. En dat, het college, dat we toch met z'n allen in staat zijn geweest... om uh, de, heel de sportaccommodaties geheel te renoveren. Ja. En een drietal kunstgrasvelden aan te leggen. Ja. Want uh, luister wel, toen we daarmee begonnen... toen hadden we nul gulden of nul euro's. Mm -hmm. En door uh, slim te zijn en uh, met de hulp van de wethouder Financiën... hij zit hier naast me... En, uh, met de clubs hebben we toch dit resultaat behaald. En daar ben ik, daar ben ik, ik denk dat daar het college bijzonder trots op mag zijn. Maar dat vind ik wel iets wat er uitspringt, ja. laat ik het zo zeggen, ja. in die afgelopen vier jaar. Ja, je was ook toch de, de, de sportwethouder. Ja, inderdaad, bedoel, maar we hebben dat mooie sportvoorzieningen, tevreden sportverenigingen volgens uh, dit, dit verhaal. Ja. Waar je maar hard, heel gewerkt hebt en uh, de jeugdsportsubsidies. En uh, in ieder geval een heel breed beleidsterrein, voorzitter van de jeugdgemeenteraad, transitie van de jeugdzorg, maar ook het IDOP niet te vergeten. Hè? Het integraal dorpsontwikkelingsplan, Dorp's Dorp's dat is ook in uh, de afgelopen vier jaar zeg maar, is dat, uh, helemaal afgewerkt. Ja. Dus, en daar hebben we toch ook uh, nogal wat uh, zaken op uh, rails gezet. Als je kijkt, de, heel, de hele Oranje Buurt in Riel is opgeknapt. Het sportpark is daar opgeknapt. Er oh. zijn diverse activiteiten geweest. Het dorpsplein, niet te vergeten dat nu uh, voor een groot gedeelte ook uh, al klaar is. En waaraan gewerkt is. En ja, ik denk dat het... Uh, dat we daar ook best trots op mogen zijn. Maar ik hoor jou heel nadrukkelijk zeggen: dat is niet specifiek mijn pakken Jan. Dat hebben we als college. Hebben we als college gedaan. vind ik wel En natuurlijk, zal ja, natuurlijk... je bij het ene onderwerp, Geit, het meer inbreng gehad hebben dan bij het andere onderwerp? Ja, En ook wat ja. meer, meer compassie en zo. Ja. En, en, en, maar je en, doet het wel samen. En, ja, nee, helemaal eens. Ja. ja, maar dat zeggen ze bij Louis van Gaal ook. Dat toch. Nee, van oké, van maar ik de, de, de portefeuille Kijk, de ik was dan portefeuillehouder sport en, en onderwijs en jeugd. Ja, goed dan. Dan heb je over die uh, facetten heb je wat meer inbrengen of wat meer... En ben je ook de spreekbuis naar buiten toe namens het college. Dat is logisch, maar het is natuurlijk wel het college dat het uh, samen met de ambtenaren doet. Dat viel mij zo op in de speech van de burgemeester, dat benadrukken van collegialiteit, samen doen. Dus dat is nou voor mij ook net een reden om te vragen, ja, ja. wat is nu specifiek voor jou... Want ja, met z'n allen, dat is mooi. Ja. Maar, waar ik, ik persoonlijk... uh, maar je bent één ja, van vier die ook apart iets doet, hè? Dat klopt. Het meest trots ben ik eerlijk gezegd op de, dat we dat voor elkaar gekregen hebben. Dat uh, die sportsvelden, hmm. die renovatie, ja. toen dus ja. die verplaatsing niet doorging. En dan het IDOP helemaal afgerond. En waar ik ook best trots op ben, of waar we ook trots op zijn... en daar zullen de meningen misschien over verdeeld zijn... maar er zijn de afgelopen vier jaar ook diverse beleidsplannen tot stand gekomen. Ik noem u het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Ja. Ik noem u het openbaar verlichtingsplan. Ik noem u dat we met een akkoord hebben gesloten over de onderhoud van de openbare ruimte. Ja. En aan die beleidsplannen die, die ik net noemde, ik kan er ja. nog meer noemen, maar die u die net noemde hang, hangt ook een uitvoeringsprogramma aan. Ja. Dus het college en de raad, ja. die kunnen jaarlijks de keuze maken van, uh, ja. Ja. Ja. aan de hand natuurlijk van de, van de financiën die er zijn, van nou er ligt een uitvoeringsprogramma, kunnen we dit, dit, dit jaar wel of kunnen we dat niet gaan doen? Ja. Dus wat dat betreft uh, zijn dat er ook allemaal zaken die de afgelopen vier jaar uh, gerealiseerd zijn. Ben je nog steeds politiek actief? Of is het nou een, voor jou een compleet afgesloten hoofdstuk? Ja, zeg ben je maar. nog actief bij de lijst Nee, daar heb ik mijn lidmaatschap nee? opgezegd. opgezegd. Dat maak ik ja? me rustig ja, ja. weten. En hoe wordt daar dan op gereageerd? Want je bent zo lang lid van die club. Je hebt er zeer actief aan meegeweest, Je hebt een, een bepaalde bijdrage geleverd aan, aan het standkomen van politieke besluiten. En dan ineens houdt het op. Probeer eens als je iemand die weg wil toch niet bij de club te houden. Is het er niet ik, geprobeerd? Ik heb er weinig van gemerkt. Niks van gemerkt? Maar dat hele... Dat, Jij zegt op en ze zeggen niet... Jammer Jan, we moeten, moeten nou eens met elkaar praten. Zelfs nee. dat gebeurt niet. Nee, nee, nee. Dan vind ik het geen nette club. Nee. Dat vind ik niet netjes. Dat zijn uw woorden. Daar, zo, uh, ik, zo, zo hoor je niet met elkaar om te gaan. Nee, maar ik, ik heb verder geen enkele politieke aspiraties meer. Maar nogmaals, nog zeg nooit, nooit natuurlijk. Ja. Maar op, op het moment is dat voor mij natuurlijk een uh, ja, gesloten boek. Ja. Hou je speciale vrienden over aan het, jouw politieke verleden? Jazeker. Ja? Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Want zij kon het ook altijd uitstekend vinden met Chef Verhoeven. Hè? De, uh, Chef, nou, uh, is... en niet alleen omdat die familie van me is, want Chef is een zwager ja. van me. Ja. Maar bijvoorbeeld met Theo en met. Uh, of, en die, wij noemen elkaar ook op voornaam. Ja, We hebben gewoon uitstekende verdere contacten. Ja. En ook in de persoonlijke ja. sfeer gaat, ja. dat, uh, gaat dat perfect. Ja. Dus, uh, en jij blijft de politiek uh, ook nog steeds goed volgen? Ik blijf het heel wel volgen. Vanaf een afstandje? Vanaf, vanaf, een vanaf een afstandje, afstandje. Dus ik uh, kijk wel naar de log bij de gemeenteraadsvergaderingen ja, natuurlijk. En uh, ja. Ik ben natuurlijk wel geïnteresseerd, maar dat zult u begrijpen. Als je dat al bij elkaar meer dan 15 jaar hebt gedaan... Als, dat... mens, als mensen bij jou komen en zeggen... Jan, ik wil de politiek in. Wat adviseer jij ze dan? Uh, als ze dat die... zouden zeggen. En stel dat het iemand is die, die best wel aardig van zijn woorden af kan komen. En zegt van nou, ik wil, ik wil het gaan maken. Van, uh... nou, dan zou ik eerst eens... Uh, tegen die man zeggen van uh, ga eerst eens kijken bij diverse politieke partijen. Dat zou ik hem aan willen raden. En dan is het, een, als u als tenminste hier lid van een bepaalde politieke groepering, dat zou mm -hmm. kunnen natuurlijk, mm -hmm. uh, zou u de dorpspolitiek in willen. En Misschien dat mijn collega's zal het er niet, mee, of mijn ex-collega's het er niet mee eens zijn, dan zou ik zeggen kies een plaatselijke partij. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mm, tijd. Dus maar... ah, dus nee, dat wil ik het dus niet mee eens Maar het is dus als ja, je dat. Waarom dan niet? Dan waarom dan niet? Dan waarom de jij zegt van ja, de, nou, nou, waarom niet? Ik, ik, ik, ik, uh, ik zou uh, een paar argumenten kunnen opnoemen. Maar dorpspolitiek op zichzelf is dat. Natuurlijk, die zitten er. Ja, misschien iets korter bij de burger, mm -hmm. maar politiek is meer dan alleen maar belangenbehartiging. Politiek is ook je, je netwerk binnen de Provinciale Staten, je netwerk binnen de Tweede Kamer, je netwerk binnen opleidingen van politieke partijen. Als je een landelijk politieke partij hebt, je hebt eigen opleidingscentrums en dan word je uh, uh, uh, redelijk wegwijs gemaakt. Een, een plaatselijke partij. Kun je meer bereiken als je lid bent van een gevestigde politieke partij? Dat ga ik niet zeggen, want ik, nee, nee. Ken, ik ken mensen die uh, dorpspolitiek gedaan hebben... en ook uh, uh, uh, uh, gedeputeerden zijn geworden. Uh, en die zijn, uh, of sommigen zijn ook zelfs in de Tweede Kamer terechtgekomen. Dus dat ga ik niet zeggen. Maar je, wil je een stuk bagage hebben, wil je achtergrondinformatie hebben... wil je weten hoe we bepaalde dingen lopen... je netwerk, je hebt een probleem... Je kan even, ik kan even Yves de Boer bellen of Bert Pauli bellen als VVD'er... Mm -hmm. en dan kan ik zeggen, joh, ik heb dit en dit probleem, mag ik even bij je langskomen... Nou, dan weet ik met een waarschijnlijkheid van, van 90% dat ik binnen een binnen week bij aan tafel zit. Dat heeft dus zonder meer grote voordelen. Eh, of een Tweede Kamerlid. Ik kan zo een Tweede Kamerlid ook bellen. En dan weet ik zeker dat ik binnen een week daar aan tafel zit. Als Jan belt, ja, van welke partij ben je? Ja ja, ja, ja, ja. Hij zal wat meer tijd en energie erin moeten steken om eventueel aan tafel te mogen komen. Mm -hmm. en, en dat is het. Maar, maar verder uh, hebben wij uh, uh, weinig gemerkt, Jan, van uh, uh, situaties waarin we. Uh, uh, uh, en, en, dorpspolitiek of uh, uh, uh, gemeentepolitiek, uh, dat gaat veel meer bij de, ja ik noem het ja, omdat ik achter jaar ben geweest, zit veel dichter bij de burger, statenlid zit weer meer op termijn hè. hebben we over 25 jaar, zijn de wegen nog goed hebben we over 25 jaar schoon water, hebben we over 25 jaar zijn de waterwegen nog goed, hoe zit over 25 jaar ons groen in de gaten, terwijl dorpspolitiek is, die steen ligt niet goed, die lantaarnpaal brandt niet, ja, dus het uh, van andere orde. Dat is een hele andere orde, dat is wel ja, een andere orde Nee, ik vind dat, dat juist door het op die manier te definiëren, denk ik, dat onderschat wordt hoe belangrijk eh, dorpspolitiek is, omdat het ook over de echte hele grote dingen gaat. Alles rondom de zorg, hè, jouw portefeuille ja. ook voor een stuk geweest de afgelopen ja. vier jaar, is iets dat in Den Haag beslist wordt en dat hier bepaald wordt ja. Ja. hoe dat gaat. En alleen als het hier goed uitgevoerd wordt en de goede keuzes gemaakt worden, dan komt het op zijn pootjes terecht... Ja. Ja, ja, en klopt. dat kunnen zowel lokale politieke partijen als landelijke politieke partijen. Ja. En daar, daar ga ik ook in die zin, uh, ging, juist omdat dat draagvlak voor dat soort dingen zo belangrijk is. En lokale politieke partijen zijn voor een deel een reactie op dat mensen zeggen, ja die landelijke partijen die zien we te weinig ja. hier, uh, hier lokaal. Hm. Ik vind dat jammer, maar dat wijt ja. ik aan landelijke politieke partijen die dan te weinig zien. je hebt landelijke afdelingen en het is ook afhankelijk van hoe, ja. hoe actief is een landelijke afdeling. Ja, ja klopt. Nee, maar er is een gat in de markt dat partijen als Riel geworden en heel veel mensen zeggen helaas opvullen, maar ze vullen het wel op. En alles was een gat geweest. Ja, nou is zeg maar in de, in de coalitievorming, uh, heeft dus de lijst heel Goorde niet meegedaan. Jij bent er op een beetje, ja op een wat, wat, wat vervelende manier ben je er weggegaan. Um, nou, nu doet de lijst ook niet mee. In feite, zeg maar, jij ja, hebt het afgeserveerd en ze hebben de lijst buiten buitenspel gezet. Gniffel jij dan? Zeer zeker niet. Nee? Nee, hoor. Dat is voor mij geen enkele. Luister, ik heb het, uh, ze alles bij elkaar: elf jaar voor die, uh, voor die partij in de, in de raad gezeten, vier jaar namens die partij uh, uh, in het college gezeten nogmaals met bijzonder veel plezier. Ik ben op een, ik heb het zojuist al gezegd, op een vervelende manier weggegaan, maar er is voor mij geen enkele reden tot gniffelen of uh, zeer zeker niet maken of hoe je dat wilt noemen. Nee hoor. Maar als mensen in de politiek gaan, moeten ze dan met dit soort uh, situaties en voorvallen en vervelende zaken ook gewoon per definitie rekening houden? Dus dit kan je dus overkomen, dit kan iedereen overkomen in ja, de politiek? Ja, ik denk, ja. Ik denk dat zeer Zelfs zeker. op zo'n vervelende manier? Dat, dat kan altijd. Je weet politiek, dat politiek is wat dat betreft... Het hard wat dat betreft. En, en nogmaals, toen ik er vier jaar geleden aan begon, dan weet je dat het na nou vier jaar over kan zijn. Dat weet je gewoon. En dat kan op een leuke manier zijn, kan op een vervelende manier gaan. Maar goed, het kan. Ja, nogmaals, stel voor dat ik wel herkiesbaar was geweest. en ik was door de kiezer afgerekend, dan vind je het ook vervelend. Dat, dat, dat, dat, dat calculeer je in als je eraan begint. Dat, dat, is, dat is nou eenmaal een feit. Je verdacht je ontzettend lekker nu? Bedoel, dat scheelt me niet zo'n klein beetje hoeveel tijd eh, vooral het de Het scheelt ontzettend hè? veel tijd, ja. Zeer, zeer zeker in de avonduren natuurlijk. Dat, ja. uh, ze ja. zien je weer op verjaardagen. Ze zien je weer op verjaardagen. Ja. Mijn vrouw heeft nu mijn, mijn foto van de televisie afgehaald. Ja. Want ik ben nou voor het avond thuis, dus ze ja. moest ja. niet meer naar nou, ja. ja. de... Nu die man ook van weer in het vlees kon snijden kijk. op zondag. Maar Jan, mis je het niet een klein beetje? Nou, het is vrij kort natuurlijk, hè. Je mist het nog wel? Ja, ik mis het nog wel, ja. Ja? Ik zit wel eens vanavond van de hectiek van, uh, van, uh, van uh, ja. vanavond had ik, had ik anders, ja, ja. maar ik ja. denk dat het, ja, dat het logisch is als je dat zo lang gedaan ja. hebt. Maar je komt de tijd wel door. Is, ja, zeer leuk Jij bent wel aan de gang bij de Belastingdienst? Ik uh, ga weer aan de je gang. Je gaat aan de gang, dus ja, je bent ja, nog, ja. nog niet begonnen. Nee, daar, ik heb een paar gesprekken ondertussen ja. gehad en ja. ik uh, zal ook zeker in deze week wel aan de gang gaan. Nou, we zijn nog in in, we zijn in gesprek samen. Ja. Dus we je moet er een plekje voor je vinden, wat gewoon bij je past. Ja, ja, ja. Je had een terugkeergarantie bij de belasting. Ik een terugkeergarantie, ja. dus uh, daar ben ik al blij mee. En hoeveel je... jaar mag jij nog werken, zo zal ik het maar vragen. Ja, ik mag nog vier jaar werken. Nog ik vier word, jaar. Ik word dit jaar 62, dus... En daar, je, daar vind je geen enkel probleem... Of is het nou moeilijk? Want Moet je nou weer zeg maar, uh, werk in gaan halen? Moet jij weer uh, gaan studeren? Belastingtechniek verandert ook met de dag. Betekent dit voor jou dat, uh, ja, dat je toch weer... Wat, ...behoorlijk wat extra uh, inzet moet, uh, moet tonen... ...en studeren om, om bij te blijven... ...om de jeugd bij te kunnen houden? Nou, het is wel zo. Ik heb de boeken al in huis liggen voor een opfriscursus. Want zoals het er nu naar uitziet... ...zal ik weer terugkeren in mijn oude werk wat ik deed... Ja. ...voordat ik uh, zeg maar, uh, wethouder werd. En vandaar... Uh... Van daaruit uh, ga ik eerst een opfriscursus doen. Maar ja. dat is logisch natuurlijk, want je bent er vier jaar oud geweest. Oh, ja. dus, uh... Zie je dat tegenop? Nee. Nee? Die, uh... Nee. Dus naarmate mensen, naarmate mensen ouder worden, Theo, behalve mensen die heel wijs zijn natuurlijk... Dan ja. gaat het steeds zo, zo wijs, is, studeel studeel, al, is moeizamer maar, en alleen, zo. Alleen ik, denk, ik denk inderdaad... Het, maar ik... Ja, klinkt misschien een, een beetje gek, maar ik heb die, die, dat studiemateriaal eens bekeken. Het is wel... Ja, kost die ik wel ja. al vroeger beheerst heb, laat ik ja. zo zeggen. Maar alleen, die, ja. dat zijn wel veranderingen plaatsgevonden natuurlijk, ja, dat, dat, ja. daar moet uh, je ja, aandacht aan besteden. Maar het is niet helemaal vreemd, laat me het zo zeggen. Zeg, nou is die eerste nieuwe raadsvergadering is geweest, daar dus worden je ook op uitgezonden, zit jij dan nou voor de tv? En kijken dan van hoe jouw eh, voormalige collega's het doen en hoe de nieuwe collega's het doen. Ik en denken dan: nou, vriend, dat had ik anders gezegd of beter gedaan. Of dit is niet goed uitgedrukt. Nee, Ik zal je eerlijk zeggen: ik heb de eerste raadsvergadering nadat ik dus ben gegaan, heb ik bewust niet gekeken. Bewust maar niet. Maar ik gekeken? zal dat in de toekomst zeer zeker wel gaan doen. Ja? Want ik blijf wel politiek geïnteresseerd, natuurlijk. En zeker, uh, zeker in de gemeentepolitiek. Dat. Uh... Luister gewoon nog maandagavond naar Golse Kringen. En, en dan je komt dat ook. allemaal goed. op een serveurblaadje aangeboden met Ik nog zit, er, zit er een kans in dat jij nog van een politieke kleur gaat wisselen? Zien we jou straks terug bij een andere partij? Er zijn wel meer raadsleden die makkelijk van kleur en stoel wisselen. En ergens in een pluche ploffen en er voorlopig niet meer vanaf komen. van afkomen. Ga jij Jan, wisselen? Dat zult u van Jan van Groenendijl niet meemaken. Dat hebben we genoteerd. Dat he? mag u noteren. <laughs> dat we waarom zo? Gerard, dreigen, zetten we in de analen. Ja. Ik, zou ik graag, vind ik, het prima als je bij een andere partij... Dat zou kunnen, maar ja. dat, ik heb die behoefte niet. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, maar ik kan me voorstellen over vijf jaar dat je zegt... Goh, het kriebelt weer. Ik ga nee. meelopen. Uh, ik kan me voorstellen dat ik geen zin meer heb om raadslid te worden. Maar gewoon dat ja. je zegt... Ik wil wel met mensen erover praten wat er gespeeld heeft. Een suggestie hier of daar doen. Huh? Ik, uh, ik, vind het, uh, ik vind het prima zo. 15 ja? jaar is uh, prima zo, denk ik. Mooi. Ik wil nog wel, als ik mag nog één opmerking maken. Graag. Ja? We hebben het allemaal gehad over dingen die goed zijn gegaan. Wat er de afgelopen vier jaar is gerealiseerd. Van één ding heeft me wel heel erg dwars gezeten de afgelopen vier jaar. Uh, dat we als college, ik ben dan ik was wethouder die daarover ging, dat we peuterspeelzaal Olke bolken in de tijd hebben moeten sluiten. Wow, ja. Dat was onontkoombaar. En uh, ja, dat, dat ja. ging ook niet anders daar gaat het niet om, maar dat heeft mij wel zeer gedaan. Zeer zeker gezien het feit dat dat, dat was een Peuterspeelzaal speelzaal die geweldig goed liep, heel erg goed bekend stond in Gorle goed stond aangeschreven. En dan zet je toch 10, 15 leiders op straat. Mm -hmm. Tenminste, dat was het gevolg. En dat was ik toen vervullend Wat was de reden van sluiten? Ja. Een tekort aan uh, Pupilbo? Financiën. Ja, ja. Ja? Ja, buurfinanciën. Buurfinanciën? Ja. Nee, mijn dochter heeft het nog ook gezeten. Ja, Mijn, mijn twee zonen ook zelfs. Ja. Maar daar gaat hij dan wel aan ja. hart. Dat is eh... Uh, ja, ja, nee, omdat het over de succes, of ja. successen. in ja. ieder geval over de dingen die goed zijn gegaan en waar je trots op bent. Dit dit, maar hier ben ik dus niet ja. trots op, want ik vond het heel vervelend. En dan puur het menselijke vlak, daar gaat, op. daar gaat het ja. mij dan over. Was, was dit jouw zwarte politieke bladzijde zo van? Dit? Dat had nou, het niet mogen, het, mogen het, gebeuren. Nogmaals, politiek gezien konden we niet anders. Ja. Alleen, uh, ja, dat had nogal wat gevolgen en dat vind je dan vervelend op het menselijke vlak. Ja, Die woordschap moet je ook brengen dan. Ja. En dat is dan vervelend. Maar goed. Maar dat ben, gaat je dan wel je, aan het hart. Ben je gehard, dan ben je wat harder geworden door, door jouw politieke uh, uh, handwerk? Misschien wel een beetje. Ja? Want ja, je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Ja. En dat probeer, probeer je in het begin wel te doen. Maar ja, besturen. Besturen is, uh, je moet keuzes maken en je ja. moet beslissingen nemen. Daar zit je voor. En die vallen aan de ene kant goed uit en aan de andere kant minder goed. Ja. Ja. Mensen, onze tijd zit er bijna op. Ik ben toch blij, Jan, dat we jou eventjes hier naartoe gehaald hebben. Ik vond het bijzonder aangenaam om met jou te praten. En ik ben blij dat het gewoon goed gaat. Ik wens je heel veel succes, ook bij de Belastingdienst. Hou het nog vier jaar vol in dus goede gezondheid. Maar, maar, en geniet en, daarna dus en, van, een, van een zeer en, langdurig... Ik ga pensioen. mijn dossier niet behandelen. <laughs> <Nee>. <laughs> en haal bij het ABP het onderste uit de kan, zou ik zeggen. Wij doen ons nou, best. Dank u wel. Dit was uh, Golse Kring. We bedanken onze gasten... Uh, Theo van der Heijden, Jan van Goenendaal en Bout Koolen voor hun deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning Johan. Bedankt Johan. Graag tot de volgende keer bij gelegenheid. Golshenkringen wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag en ook op donderdag. Maar ook wereldwijd zijn wij te beluisteren. Druk maar in wwwlokaalomhoopgorennl HTML. Dit was het voor deze week. Graag tot de volgende week. Bedankt voor het luisteren. Goedenavond.